9 uur, Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Grote opluchting bij scholierencomité LAX, de koepel van islamitische scholen ISBO... en de Belangenorganisatie voor Scholen in het Voortgezet Onderwijs, VO-raad... nadat bekend was geworden dat de eindexamens geldig blijven... en dat alleen leerlingen van de Rotterdamse school Iben Galdoen de examens over moeten doen. Ruim 120.000 eindexamenkandidaten waren na de examenfraude op Iben Galdoen lang in spanning of ze in sommige vakken opnieuw examen moesten doen. Het bestuur van de Rotterdamse school Ibn Galdoen is geschokt dat er 24 examens uit de kluiskamer zijn gestolen, zoals het openbaar ministerie vandaag bekend maakte. Volgens het OM zijn er aanwijzingen dat de examens zijn doorverkocht aan scholieren binnen en buiten Rotterdam. Tegenover Omroep Brabant bevestigde het OM dat er in ieder geval examens zijn verkocht aan leerlingen van Brabantse scholen. Verder wil het OM niet zeggen om hoeveel scholieren en welke scholen het gaat.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 Nederland krijgt er een nieuwe brede televisiezender bij. De Amerikaanse mediaorganisatie Fox van mediamagnaat Rupert Murdoch start in augustus een nieuw open kanaal met series, films en sportprogramma's. Dat hebben diverse voetbalclubs en kabelmaatschappijen tegenover de NOS bevestigd. Fox wil nog niets zeggen over de nieuwe zender. Van de 141 free record shops in Nederland gaan de komende weken zeker 31 dicht. De keten ging onlangs failliet en de curator bekijkt met vier geïnteresseerde partijen of een doorstart mogelijk is. Alle 755 medewerkers worden eind deze maand ontslagen. Een deel van hen kan daarna aan de slag bij de winkels die voorlopig open blijven. Zij krijgen een tijdelijk contract. Het weer, vanavond en vannacht vooral in het westen en noorden meer regen en erg zacht, 16 graden. Morgen trekt de regen weg, klaart het even op, maar later opnieuw buien. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.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 En wat je voor 9 uur s'avonds bestelt, heb je morgen in huis. Managementboek.nl. Gewoon meer. Klanten van ABN AMRO met een betaalpakket... ontvangen 20% korting op hun doorlopende reisverzekering. Verzekerd zijn via uw bank heeft zo zijn voordelen. Kijk op abnamro.nl slash reis. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is 3 over 9. En Jeroen Ploeg van TNO is bij me komen zitten. Hij doet onderzoek naar zelfrijdende auto's. En we hebben het straks over hoe we in de nabije toekomst naar ons werk gaan. En hoe weinig we dan nog hoeven te doen. En we bellen ook even Tim Coronel. De snelste man van Nederland. Uh, eens kijken, die heeft ook wel eens in zo'n uh, bijna zelfrijdende auto gezeten. Kijken wat hij ervan vindt. En Tim Hofman is er, internetheld van beroep. En oh. uh, de broer van Roos op Twitter. Ja. Ik ben er weer. Ja, de, twitter Roos eigenlijk ook, of niet? Ja, de zus van Tim. Ja, ja, ja. Ging, ja jullie lachen, ja. maar zo werkt het bij ons ja. thuis. Ja, dat is niet zo ingewikkeld. Ja, nee, we hebben het over Roamler, een appje dat twee jaar bestaat. Ja, we gaan... Waar uh, je geld mee kan verdienen. Geld verdienen ja, dus, uh, dat bestaat twee jaar en we gaan vandaag eens uitzoeken. Is dat een succes? Dat is het wel. En uh, we hebben iemand uh, die dat ook echt doet en daar veel geld mee verdiend heeft. Dat zo. Today is Topics. En het Luc met de Topics. Yes, we beginnen met Wilders. De politicus is namelijk boos op de Eerste Kamervoorzitter, Fred de Graaf. De leider van de PVV, Geert Wilders, wil opheldering van de voorzitters... van de Eerste en Tweede Kamer over de gang van zaken... rond de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Volgens de Volkskrant heeft Eerste Kamervoorzitter De Graaf een kunstgreep toegepast om te voorkomen dat Wilders lid zou worden van de commissie van In- en Uitgeleide tijdens de Verenigde Vergadering in Amsterdam. Ja, want zo had Vret de Graaf geredeneerd. Wilders en maximaal op één foto in de boet kranten Dat kan natuurlijk niet, want uh, nou, dat, dat kan gewoon niet. En de graaf zou dat hebben gedaan vanwege de problematische relatie van Wilders met het koninklijk huis. Als dat verhaal klopt, is de graaf niet onpartijdig en dan moet hij opstappen, zegt Wilders. Ja, want Wilders is namelijk woest. In de Tweede Kamer eist hij vandaag een brief van Fred de Graaf. Mevrouw de voorzitter, Fred de Graaf geeft dat ook toe, voorzitter. Schaamteloos geeft hij dat toe in de Volkskrant vanmorgen... waarin hij zegt, en staat u mij toe, kort te citeren... in mijn achterhoofd heeft zeker meegespeeld dat het beeld... van Wilders naast de koning veel aandacht zou hebben getrokken... en hij zou het heel moeilijk hebben gevonden... als Wilders in die commissie gezeten, voorzitter... Als dat waar is, en eigenlijk heeft hij dat al toegegeven, deze man... dan um, ben ik daar woest over. Ja, woest is hij dus. Een opheldering eist hij nu en dan krijgt steun van alle partijen. Voorzitter, ik steun dit verzoek van harte. Als dit waar is, dan is dat voor mij onacceptabel. Meneer Rekor, Steun voor het verzoek. Mevrouw Mulder. Steun voor het verzoek, dit kan echt niet. Meneer Krol. En ook wij steunen dit van harte. Meneer Van Ooyek. Ja, dank u voorzitter. Uh, tenzij de heer de graaf verkeerd geciteerd is, ik ga er vanuit dat het, dat het waar is. Want oh. ja, uh, nogmaals, hij bevestigt dat, uh, de heer Wilders zei dat ook al, hij bevestigt dat in het... Bram, uh, Bram, Bram. Besteun je naar nou het verzoek of niet? Ja. ja oké. Okay, nou, zeg het dan gewoon. <laughs> voor het einde van deze week moet er <laughs> een brief komen. Op vier dan, de schok die er op dit moment door het Spaanse voetbal gaat. FC Barcelona-speler Lionel Messi is namelijk door de Spaanse justitie aangeklaagd voor belastingontduiking. OMG-BBQ. Messi is de koning van het Spaanse voetbal... en wordt van verdacht in 2007, 2008 en 2009... meer dan 4 miljoen euro te hebben achtergehouden voor de belastingdienst. En zijn vader zou hem advies hebben gegeven. En volgens de aanklacht hebben Messi en zijn adviseurs onder meer gebruik gemaakt... van ontoelaatbare constructies met zogenoemde belastingparadijzen. In Spanje is er met verbijstering gereageerd. Ook bij zijn ploeggenoten bij Barcelona snappen ze er helemaal niets van. Ja, natuurlijk zijn wij ontzettend geschrokken van het bericht... We zijn met z'n allen op vakantie. Of nou ja, Messi is op vakantie en wij mochten mee. We waren net bezig met het insmeren van zijn goddelijke voetballichaam... toen het nieuws ons bereikte. En tuurlijk, Messi is de aller, allergrootste voetballer aller, aller tijden. Maar je zag aan hem dat het hem iets deed. Veel van ons schrokken en moesten huilen. Fabregas en Villa zijn meteen begonnen met het maken van een gebedsbad... met gebedshosties. Gemaakt van de zonnebrandcrème die we van zijn huid schraapten. Door de zon was dit hard geworden als een soort geroosterde messiekoek. koek Samen hebben we dit gegeten en we dronken van zijn badwater. Als we echt willen gaat deze afschuwelijke tijd voorbij, maar moeilijk is het wel. Oh ja, overigens zijn de beschuldigingen niet waren zo. Om drie dan. Er is een uitbraak van mazelen in Nederland. Er zijn lokale uitbraken rondom reformatorische scholen... in het land van Heusden en Altena, de Bommelerwaard en de Alblasserwaard. Ook zijn er enkele patiënten in Zeeland, het Groene Hart en de Utrechtse Heuvelrug. Ja, en naast het feit dat die dorpen dus onder de rode bultjes zitten... hebben ze nog iets gemeen. Ze hebben nogal veel kerk in de regio. Nou, we hebben nu enige tientallen gevallen... Uh, allemaal al bij de groep bevindelijk gereformeerden. En dat is een groep... Die zich om principiële redenen, geloofsredenen niet laten inenten. Het RIVM denkt dat omdat juist in die regio veel kinderen uit geloofsoverwegingen niet zijn ingeënt. Dat is omdat veel kinderen daar niet zijn ingeënt wegens geloofsovertuiging. De laatste uitbraak van Mazelen was in 1999-2000. En dus zijn er veel kinderen die kans hebben besmet te raken. Een schatting ongeveer 15.000. Uh, maar goed, uh, we weten dat niet precies hoeveel het er zullen worden. Mazelen is erg besmettelijk. Eén ziek kind kan wel tien andere kinderen besmetten. Ja, gelukkig geldt dat niet voor, één, niet voor iedereen. Alleen mensen die in God geloven kunnen maastelijk krijgen. Goed nieuws dan voor de eindexamenkandidaten. Alle leerlingen, behalve die van de Rotterdamse school Ibn Galdoen, hoeven de gestolen examens niet opnieuw te maken. Um, het goede nieuws is dat, dat de inspectie het besluit heeft genomen. Alle leerlingen in Nederland, VMBO, Havo en VWO... Uh, uh, nu hun uitslagen gaan krijgen. Alles is geldig verklaard. en Nu nog slagen voor dat verdomde examen en dan is het coma suipen in Salau. Maar staatssecretaris had ook nog een fikse waarschuwing... voor de leerlingen die hebben gefraudeerd. En dat is de volgende. Dat mochten wij na volgende week er toch achter komen dat er sprake is van onregelmatigheden... dan heeft dat verstrekkende consequenties voor de diploma's. Um, en daarmee uh, zal dat betekenen dat als dat na volgende week aan het licht komt... leerlingen echt een volledig jaar opnieuw zullen moeten doen. Oeh. Serieus ineens, hè? Ik bedoel, kom op, doe even een beetje relax, man. Het gaat er maar voor eindexamens. Kom op. Ik bedoel, denk je even lekker af te kunnen kijken. La, la, la. Niks aan het handje. En ineens, één bam! No more, Mr. Nice, Karsan, de dekken voor je snuffert. Tot vrijdag kan je nu je uh, melden als je voorkennis hebt gehad. En als je dat niet doet en je wordt later betrapt, dan is je diploma dus ongeldig. En moet je het hele jaar overdoen. Klein tipje van mij. Meld je gewoon sowieso voor de zekerheid even. Dan weet je zeker dat je veilig bent. Dus. Op één dan. het was vandaag een fantastisch mooie dag voor premier Rutte. 46 jaar oud is hij en al bijna drie jaar is hij premier van Nederland. In zijn functie heeft hij al honderden persconferenties gegeven voor volwassen journalisten. Maar voor kinderen, dat deed hij nog nooit. Tot vandaag, want premier Rutte gaf een heuse kinderpersconferentie. Voorafgaand waren er natuurlijk de zenuwen en die ene vraag. Zal het een pittige middag worden voor de premier of zal het wel meevallen? Wat denken jullie? We hebben er een stelling over. Kinderen vertellen het meestal hun eigen woorden en dat snapt Rutte meestal wel. Kinderen zijn ook nog niet echt bezig met de politiek. De volwassenen die vragen het door en die willen meer weten over politiek. Kinderen stellen vaak makkelijkere vragen van wat vindt u ervan? Wat vindt u vrouwen van? Ja, ik weet niet of de vraag is. wat vindt u vrouwen van nou zo makkelijk is voor Rutte, maar goed, vooruit hè. Deze middag ging het allemaal los in het Museum voor beeld en geluid. Daar gaan we. Daar over. is hij. De minister-president van Nederland, Mark Mark Rutte! <houding> Een pony cars mee nemen lijkt wel. Nee. Dag meneer Rutte. Wat ontzettend fijn dat u hier bent. Ja, fijn, fijn. Super gaaf man. Mark, hey Mark ik ben er ook. Mark, Mark. Ja. Hallo, hey. leuk Welkom. Te ja. Geweldig. Ja. He, heeft u... Uh, hoe heeft u zich voorbereid op deze Hé, hey Mark. Ja, ik heb Mark. nagedacht over wat voor vragen er gesteld zouden kunnen worden. Mark, ik ben er ook. Hey, ik, je, je buddy Luke, he. ik ben er ook. Hey. Ja. Hey. Nou, dan gaan we beginnen met de allereerste vraag. Wat doet u als u tijdens een persconferentie een vraag krijgt... waarop u het antwoord niet weet? Oeh, die weet ik, die weet ik. Dan gaat hij eromheen draaien... en dan gooit hij er ook nog die classic in, hè, radio stilte. Als je het antwoord echt niet weet, moet je het gewoon zeggen. Dus wat ik wel eens doe bij een persconferentie, dat ik zeg... dat weet ik niet, maar we zoeken het uit en uh, dan, dan hoor je het... hoor het helemaal nooit meer inderdaad. Ik heb al duizenden vragen, dus dat ik krijg helemaal nooit antwoord. Gaan we naar de volgende vraag, bij Nick. Waarom gebruiken politici van die moeilijke woorden en waarom zijn ze zo lang aan het woord? <laughs> Ik ga het kort proberen te houden. Kijk, uh, ja, die moeilijke woorden zijn niet nodig, daar heb je gelijk in. Uh, dus er zijn ontzettend veel ingewikkelde woorden. Ach, oh, tell me about it. Oh, het, het stikt echt van de moeilijke woorden. Ik bedoel, accelereren, cashieren, cashier, parallel, ripsayen, cosmetisch, hepatitis. Exle, exeem, cappuccino, fnuikend, brofelen, bro, broddelwerk, wijvelen, dat, dat zijn er niet eens de helft van de moeilijke woorden. Laatst hadden we bijvoorbeeld iets over uh, pensioenen. En toen had iemand het erover, ja, maar jonge mensen moeten ook nog pensioen krijgen. En weet je hoe dat heet? Intergenerationele solidariteit. Dat begrijpt natuurlijk helemaal niemand. Nee, man, dat is een fucking moeilijk woord. Dat is een vraag. Ik ben Pepijn van de Prins uit Rijswijk. Mijn vraag is, waarom bent u in de politiek gegaan? Oh, oh, oh mag, mag, mag, mag, niet antwoorden. Niet antwoorden. Ik weet nog mijn tijd Maar Ik is straks na half uh, na tien deel twee van de persconferentie willen wij. Ja. Tot zo, Luc. Yes. Ja. Stel je voor dat je onderweg naar je werk lekker een krantje kan lezen... achter het stuur, terwijl jouw auto zelf rijdt. Nou, dat is dichterbij dan je denkt. Veel auto's nemen al de taken over van de bestuurder. Maar wanneer rijden auto's echt helemaal zelf. Dat vragen we ons af. Dat weet Jeroen Ploeg van TNO. Jij doet onderzoek naar zelfrijdende auto's. Goedenavond. Moi, goedenavond. Um, je hebt ook het nieuws gehoord hè, van vandaag. Minister Schulz van Hagen van Verkeer, <coughs> pardon, die heeft een uh, maandag een verdrag ondertekend met Duitsland en Oostenrijk, waardoor uh, slimme auto's getest kunnen worden. Um, nee, dat is wel iets anders dan waar jij het onderzoek iets doet. Anders, ja, ja. Het is Want het is natuurlijk nog een beetje... Aan de voorkant van zelfdenkende auto's. Maar uh, de auto waarschuwt als er ergens wegwerkzaamheden zijn. En als je dus uh, beter een andere route kan nemen. Is dit wel een beetje een stap in de richting van, van de zelfdenkende, zelfrijdende auto? Ja, in wezen wel. Want uh, waar het om gaat, het systeem wat er neergezet wordt daar in die corridor. Mm -hmm. uh, dat is een intelligent systeem, wel een systeem nog. er zijn intelligente units aan de wegkant. Je zegt heel veel moeilijke woorden. Units, oh, wegkant, uh, corridor. Uh, intelligente apparatuur aan in de wegkant en die detecteert of er een file komt. Ja. En dat wordt dan draadloos gecommuniceerd naar opkomend verkeer. Ja, dus en bijvoorbeeld... dat komende verkeer kan ja. op reageren. Maar of dat nou automatisch genoemd is? Oké, okay, een eerste stap misschien. Maar het verschil is wel, want we hadden het er net al even over... tijdens de plaat van um, de, dat je hebt al een tomtom. -tom, die waarschuwt je ook voor als er ergens uh, een opstopping is. Ja. Maar dat werkt anders. Ja, nou, dit systeem... De bedoeling is ervan in ieder geval dat het eerder uh, waarschuwt... voordat de opstopping er is. Ja. Want als die er al is, ja, dan weet iedereen dat die er is. En dan kan je eromheen rijden. En met je tomtom -tom wordt dat gedetecteerd En dan niks aan de hand. Uh, het gaat erom dat je dat gaat voorspellen, zo'n opstopping. En dan dat tijdig kunt communiceren, die voorspelling, en dan het verkeer een andere route kan nemen. Ja. Ja, dus dat is wel nou ja, dat is een, een, een stapje in de richting van een zelfdenkende auto, om het maar zo te noemen. Ja, ja, een klein stapje. Het is meer in de richting van algehele informatieuitwisseling... tussen verschillende weggebruikers. En dat moet er komen, wil je ooit autonoom kunnen, automatisch kunnen ja. rijden. Dat zo, maar er zijn nu al auto's op de weg... Um, die deels zelf kunnen rijden. Bijvoorbeeld ja. de, de nieuwste S-klasse van een bepaald Duits merk... met een mooie ster voorop. <laughs> ja. wat, wat kunnen die auto's en hoe werkt dat? Uh, nou, wat die, die auto met die ster kan... en veel andere auto's ook hoort trouwens... in ieder geval automatisch gas geven en remmen. Zoals ja. achter een voorlicht aanrijden. Nou, dat kun je ook al als je minder geld hebt... in een wat gekoopere auto, dan lukt dat ook al wel. Uh, wat hij ook doet, en dat is wel een beetje nieuw... is dat hij ook autonoom, zelfstandig stuurt. Dat heb je ook al wel, maar dan is het nog ondersteunend. Namelijk als je de lijntjes overdreigt te gaan... dat je dan een rukje aan het stuur voelt en dat je dan terug moet sturen. Maar deze auto, die zou echt helemaal... Uh, ja, ik heb hem niet getest, ik heb er ook het geld niet voor... maar die zou helemaal zelf tussen de lijnen moeten kunnen blijven. Ja. Er moeten wel lijnen zijn. Maar die dan. bestaat nog niet. Maar die... Daar, ja, wel, die bestaat. Dus dat is die F-klasse die je zou kunnen kopen. Maar ja... In hoeverre dat ook echt zo is en in hoeverre die robuust is. Als er geen lijntjes zijn even, dat weet ik niet. Maar dat betekent, als ik dit zo hoor, je hoeft, je hoeft, niet, je hoeft niet zelf te sturen. Je hoeft niet zelf gas te geven. Je hoeft toch nog maar vrij weinig te doen. Ja, als het allemaal goed gaat wel. Ja. Als je, ja, als je uh, normaal verkeer op een snelweg hebt, rustig, voorspelbaar, ja, dan gaat het allemaal prima. Precies, maar dan moet uh, niet van rechts in één uh, keer een, een loeihard iemand komen aan. Nee, als er een BMW-rijder met een petje zo inknalt voor je, dan, uh, nou, dan moet je toch wel zelf ingrijpen. Ja. Dus dit is, dit is een stapje op weg naar de toekomst: dat, je, dat ik inderdaad gewoon mijn ogen ja. kan opmaken en kan. Uh, de ja, kant kan, dat kan zitten je lezen. je omgekeerd kan zitten, met je kinderen quality time kan hebben. Ja. Maar dat komt eraan en over wanneer is dat er? ja, je hebt vele vormen daarvan, maar helemaal autonoom. Dat je alleen een knop in hoeft te drukken van ik wil vanavond van Hilfsum naar Groningen. dat duurt wel langer dan tien jaar. Maar dat je bepaalde stukken daarvan autonoom kunt rijden. Al of niet op afgesloten wegen of afgesloten aparte rijbanen. Nou, dat denk ik wel over tien jaar dat we dat gaan zien. Hoe dat werkt, horen wij zo. Silla It's okay. Luister naar BNN Today op Radio 1. Jeroen Ploeg van TNO zit bij me. We praten zo meteen verder over zelfrijdende auto's. En in Exit Holland hoor je alles over de poepoorlog in Zuid-Afrika. Nice. Ja, eh, eh. De crisis daar. Um, wil je ons zien in de studio? Dat kan je doen. Radio1.nl/slash de webcam. Ja. Het is woensdag en dat betekent dat internetprofessor Tim Hofman bij ons is. We hebben het over Romler, Tim. Ja. Dus een, uh, een appje bestaat deze week twee jaar. En het mm -hmm. heeft iets te maken met het fotograferen van bananen in supermarkten. Dat zou kunnen. Eigenlijk waar het op neerkomt is het, als je die app hebt. Dan kan je meedoen aan marktonderzoek voor uh, bijvoorbeeld een supermarktketen. Ik noem maar wat. En wat zij dan van je vraag is iedere dag een foto maken van bijvoorbeeld bananen. Dus dan willen zij weten hoe liggen de bananen in de schappen in al onze supermarkten. Nou dat is voor hun heel duur om iemand langs al die supermarkten te sturen. En dan vragen ze aan mensen maak vandaag even in je lokale supermarkt een foto van de bananen. Dan weten wij hoe ze erbij liggen kan ook van de gevel zijn. Um, en en, en oh, daar krijg je dan geld voor. En hoeveel krijg je daarvoor? Uh, dat is tussen de twee en drie euro. Dus best oké. Okay. Per foto? Per foto, ja. Hartstikke makkelijk. De, ja, het is heel erg makkelijk. <laughs> de, ja, maar het is, het, je denkt, het is het mooi om waar zijn, maar dit is het. Dit <laughs> ja, is, en, is ja. het. ja Het is marktonderzoek, maar dan... Heel simpel. Ja, maar dan via je mobieltje. Via je mobieltje. Ja. Ja. En dan, uh, ik kan me daarvoor aan... of ik, ik, ik, ik neem dat appje en dan... Ja. Nou, dan krijg je een trainingsprogramma. Dan moet je tien opdrachten doen. Um, uh, zo leer je een beetje het systeem kennen. Hoe het werkt, wat voor foto's je moet nemen. Um, en een quizje maken. En dan eigenlijk, that's it. En dan kan je aan de aan, aan slag. En dan krijg je iedere dag een opdracht. En dan zeggen ze, nou, we willen een foto van bananen... of we willen een foto van dat schap. Of ik noem maar wat, van welk bedrijf ook. Dat, uh... Maar straks zeggen ze, uh, pff, ik wil een foto van... Een, weet ik veel, een zwembad in Groningen. En je woont net. Uh... In Rotterdam, en dan denk je, joh, ik Google het wel even en dat stuur ik op. Nou, wat, we hebben bijvoorbeeld net over een TomTom of Google Maps gehad. Je, je hoeft er alleen maar in te vullen waar je woont. Dus Amsterdam, en dan vragen ze je adres en dan willen ze in Amsterdam iets hebben. Ja, okay, maar ze... is het niet makkelijk mee te frauderen? Als ik geen zin heb om naar de supermarkt te gaan om die bananen te fotograferen, kan ik toch ook gewoon een plaatje van internet Een plaatje. Trekken. Ja, nou ja, uh, uh, uh, waarom zou je dat doen? En, en zij zeggen dat zoemelen onmogelijk is. En als het zo is, wordt er contact met je opgenomen en dan uh, vragen ze eigenlijk gewoon op een nieuwe foto en of je die wil sturen. Dus ze zullen ze ongetwijfeld een systeem voor hebben. Dus, dus dat, uh, dat is eigenlijk niet ja. in de orde. Het is ook wel handig, zit ik te denken, als je, als je afstudeert en je ja. moet uh, onderzoek doen. Een kwalitatief onderzoek. Je moet langs al die mensen. En dan aan iedereen vragen of ze een fotootje willen maken. Ja. Kan, maar de, de, je moet voorstellen, zo'n bedrijf betaalt daar best wel veel geld voor, hè? Uh, Rome moet aan verdienen. Dus, dus als, als een hele grote supermarkt. Keten, alles al weten over de bananen. Of, of de pakken melk. dan betalen zij een x aantal duizenden euro's. En het is dan, duur. Ja, het is wel Dus, ja, dus ja. het kan wel. Uh, het is misschien leuk als je eindexamen hebt gedaan. op een islamitische middelbare school. <laughs> of iets dergelijks. Ik noem maar wat hoor. <laughs> ja. uh. um, het klinkt dus heel simpel. O opdrachten in je eigen stad. Ja. Naar de supermarkt het is heel simpel. 2-3 euro per foto. Mm -hmm. Dat lijkt me mega populair. Dit. Ja, nou. Ik zag de cijfers vandaag en dat zijn 8000 gebruikers. En dat is in principe in absolute getallen uh, wel veel natuurlijk. Maar in wezen. Nou, je zou, nou ja, nou, je zou toch verwachten dat als je per foto een paar euro kan verdienen, dat dat in uh, ons uh, kikkerlandje wel zou gebeuren. Um, ik heb ook contact opgenomen met Mark Moeselaar. En uh, Mark, die, uh, die is fervent uh, uh, Romler in, uh, in Hart en Nieren, zoals wij dat zeggen. <laughs> um, is Mark daar? Ja, hi, hi Mark, je hebt net uh, een trots bananen gefotografeerd? Nou, nee, nee, nee, nee, nee, Ik heb meegeluisterd en uh, inderdaad, het is nou niet zo makkelijk als het klinkt, inderdaad. Je, je foto uh, kan inderdaad afgekeurd worden, maar ze zien het aan je GPS-locatie en dergelijke. Ja. Dus het is niet zomaar dat je even een foto van internet af kan plukken van een uh, stel bananen. Wat heb jij bijvoorbeeld vandaag gedaan of gisteren? Uh, Kuikplanten gefotografeerd bij de, uh, bij de ja, tuinmarkt. Vet? Kuikplanten. <laughs> ja. ja vertel eens even, Mark, want ik ben best wel benieuwd. Want, want jij hebt iemand die, uh, bent iemand die daar best wel veel geld uh, al mee uh, verdiend heeft, uh, in, to in totaal ja. al. Uh, luisteren ze van de Belastingdienst mee of niet? Nee, uh, nee, nee, nee, nee. Belastingdienst... Nee, man. Nee. Laat ik zo zeggen, uh, ik heb 1200 goedgekeurde opdrachten nu gedaan in een jaar... en ik heb er gemiddeld, ik heb even mijn huiswerk gedaan... gemiddeld bijna 3 euro mee verdiend so. per, per opdracht. Dat's, dat's dat, dat is veel. Dat is een hele goede vakantie. Dat is uh, heel fijn, ja. En ik, ja. Beg ik begrijp dat het allemaal zwart is. Uh, nou, het is niet zwart, hè, maar ja, het zijn wel inkomsten. Ja, dus, dus ja. dat zou je... Nou, weet je, daar hebben we het dan verder niet over. lullen niet nee, nee, nee. over. Nee, volgende onderwerp. Volgende onderwerp. Maar het, het is dus best lucratief. Uh, en en, en, en, en hoe ben je daarbij gekomen dan? Ja, een vriendin van me had de app. Die, uh, die verveelde zich. En uh, ja, die, uh, ja, die, die, die, die stelde de app voor. En uh, ja, zoals jullie ook al zeiden, het klonk een mooi om waar te zijn. Maar uh, ik heb de app toen ook gedownload. Uh, ja, het begon inderdaad met bananen fotograferen. De eerste twee euro waren binnen. En uh, ja, de rest is, uh, is uh, historie om het zo maar, maar te zeggen. Maar zitten er ook wel eens hele rare opdrachten tussen? Ja, rare opdrachten. Uh, de, de, de voorraad van de babyvoeding controleren uh, of ah. uh, de frisdranken van een bepaald merk op een actieschap staan. Ja, vreemde opdrachten, ja, nog niet echt tegengekomen. Maar bijna altijd in supermarkten, begrijp ik, of, of een soort uh, tuincentrum-achtig. Ja, ook, ook, ook uh, tankstations fotograferen voor een, uh, voor een nieuwe app bijvoorbeeld, of uh, diegene die altijd uh, helpt langs de weg met die gele auto's. Uh, uh, een, uh, de app testen bijvoorbeeld. Dus je kan het ook thuis doen, er zijn ook ja. thuisopdrachten. Is het leuk om te doen? Uh, verslavend. Ik ja? <laughs> kan me dat best voorstellen, natuurlijk. Weer drie euro. Als je, als je gewoon 3.500 euro verdient, dat kan best ja, voor he, Ja, klopt. En er zit een stukje competitie bij je. Iedere opdracht krijg je ook punten. En uh, ja, er is een gewoon een ranglijst. Want per week worden die punten bijgehouden. Ja, en je wil natuurlijk altijd op één staan. Hoe hoog <laughs> sta je? Uh, op dit moment, uh, ik geloof op nummer 6, maar ja, dat verschilt per week. Dat vind ik wel een beetje loose, man, Mark. <lacht> ja, nummer 6, ja. Ik, wel. ik denk, wie hebben wij nou eigenlijk aan de telefoon? Nummer 6. <lacht> Laat ik het zo zeggen, ik sta bijna vrijwel iedere maand in de top 10. Okay. Uh, maar werk jij ook? Of? Ja, dat, uh, dat vragen ze meer inderdaad. Maar ik werk inderdaad 40 uur, maar ik werk in de, in de, in de zorg, Dus ik heb uh, te maken met uh, vroege diensten, late diensten, nachtdiensten. Ja, en dat maakt het dan wel iets makkelijker dan een 9 tot 5 baan. Ja. Ja, dus jij kijkt morgens op je telefoon en denkt, deze opdracht kan ik vandaag doen. En dan ga ja. je erop uit, eventjes 2 euro score of 3 euro. Mijn wek wekker gaat, ik sta niet op. Het eerste wat ik doe is uh, controleren of de opdrachten die daar staan. En als ik uh, naar mijn werk moet, ja, dan kom ik een aantal supermarkten tegen. Dan nou, vertrek ik een half uurtje eerder dan kan ik nog een paar opdrachten meepakken. En wat wordt je volgende? Uh, volgende, ja, poeh, wat staat er nog meer uh, op dit moment open. Uh, voor een biermerk, uh, uh, biertjes testen. Nou, niet vervelend. Hm. Uh, maar je, je bedoelt, je moet ze drinken ook? Juist ze willen weten wat, uh, of, of er reclame materiaal aanwezig is in die, uh, in die, uh, in die kroeg. Oké, okay, ik ben om. <lacht> ik ben <lacht> om. <lacht> Goed. Het is een uh, makkelijk bijbaantje. Het is een heel makkelijk bijbaantje. Romler, dus de appje, ja. bestaat deze week twee jaar. En uh, er zitten er nog maar 8000 op. Misschien, krijg je ja. cool. Misschien <lacht> heb je concurrentie na vanavond. Maar... Ja, ik hoop het niet. <lacht> Mark Boezelaar, dank je wel. Ik we kennen de Koude Oorlog, de Golfoorlog, de Poepoorlog, die kennen we nog niet. In Zuid-Afrika, daar uh, gebeurt dit. In Kaapstad zijn namelijk deze week 180 mensen opgepakt... omdat ze van plan waren hun eigen poep naar overheidsgebouwen te gooien. Onze Exit Hollander in Zuid-Afrika is Alice van Gelder. Goedenavond. Hi, goedenavond. Ja, als je met je eigen poep gaat gooien... dan uh, zit je iets dwars, lijkt mij. Wat is er aan de hand? Ja, nee, inderdaad. Ja, de Zuid-Afrikanen zijn een beu om geen gewone wc te hebben. Um, er zijn nog steeds arme wijken hier in de Zuid-Afrika... waar je geen wc hebt, maar een soort van mobiele toiletten. Ja. Um, ja, wat het probleem daar nu van is... die zouden eigenlijk drie keer per week geleegd moeten worden. Maar dicht bij Kaapstad is er een staking. Dus sommige van die toiletten die zijn twee maanden al niet geleegd. Ja, dat leidt tot heel veel frustratie. Uh, mensen die zijn opgepakt, maar ook bijvoorbeeld al de afgelopen weken... een bus van de leider van de oppositiepartij... In Kaapstad is ook al met poep bekogeld. De overheid heeft dus scheid aan de Sloppenwijken. Ja, zo kun je het eigenlijk wel ja. zeggen. Nou ja, er wordt wel aangewerkt. Tijdens de apartheid gebruikten heel veel mensen in de townships eigenlijk immers voor hun behoeftes. Ja. Nou ja, Sindsdien is er wel veel aan gedaan. De meeste Zuid-Afrikanen hebben wel een riolering en een uh, toilet. Maar ja, het gaat dus niet snel genoeg. Uh, politieke partijen proberen nog wel een beetje gezicht te redden. Zoals de burgemeester in Kaafstad gisteren. Die is uh, zelf meegegaan met een uh, schoonmaakteam om dan toch die mobiele toiletten even onder handen te nemen. Maar ze moeten die mobiele toiletten gewoon leeggooien op die overheidsgebouwen? En die is het gelijk maar klaar. En die kunnen ze weer verlosgeiden dan. <lacht> Toch? Zo, zo denk ik dan. Heel praktisch. Ja. <lacht> um, um, jij bent er wel eens geweest, hè, Alice? In, in die stoppenwijken. Je hebt het met eigen ogen gezien. Het is geen pretje. Het is zeker geen pretje. Nee, ik was gisteren nog in Sloppenwijk, niet bij Kaapstad, waar ze met poep gooien. Maar uh, wel hier dichtbij uh, Johannesburg. En dan gebruiken ze ook inderdaad mobiele toiletten. Ja, dat stinkt echt ontzettend. Je hebt uh, een paar van die plastic toiletten voor echt honderden mensen. Ja, en wat die vrouwen daar ook vertellen, daar in de Sloppenwijk, is dat het ook vooral gevaarlijk is om s'nachts naar het toilet te gaan. Ook in die wijk geen elektriciteit. Dus ja, je moet je voorstellen. Je moet naar de wc s'nacht. Het is pikken donker. Ja, dat, uh, dat is niet uh, heel erg veilig. Vooral niet in Zuid-Afrika. En er zijn ook wel veel gevallen van vrouwen die dus op weg naar de toilet zijn verkracht. Dus het is wel belangrijk om echt snel een toilet te hebben, ja, en, zeg maar naast je bed. Dat lijkt me. En, en, en zit daar een beetje schot in? Komt dat, da nou, dat er aan na deze protesten? Nou, eigenlijk is het echt al een paar jaar een uh, probleem. En uh, ja, ik denk echt wel dat deze toiletoorlog nog uh, doorgaat. Het zijn ook vooral twee politieke partijen die elkaar hier de schuld van geven dat het niet goed gaat. De regeringspartij ANC en de partij in Kaapstad, die dus met poepes bekogelt. Volgend jaar zijn er verkiezingen. Ja, hm. En ik denk dat dit vieze conflict zich uh, ja, tot dan wel gaat doorzetten. Het, uh, laten we hopen dat het goed komt daar. Uh, uh, even nog natuurlijk. Als u dan toch aan een telefoon hebben, hoe is het met Mandela? Ja, het schijnt wat beter te gaan. We hebben eigenlijk dagenlang heel weinig informatie gehad... Uh, dat ze zeiden dat het uh, ernstig was, maar stabiel. Ja. Maar vandaag zei president Suma dat het na een paar uh, ja, serieuze dagen... dat er toch een beetje schot in zit en dat hij zich iets, iets, ja, zich iets beter voelt. Ja, goed. En het laatste nieuws over Mandela. Alice van Gelder in Zuid-Afrika, dankjewel. Dit is Radio 1. E. 1 minuut over half tien, het NOS-journaal met Anouk Thijssen. 193 eindexamenkandidaten van de Rotterdamse school Iben Galdoen. moeten volgende week opnieuw examen doen. in de vakken waarvan de examens zijn gestolen. Hoe dat schema eruit ziet, weet de school nog niet. Maar het gaat om 2 VMBO-TL-examens, 10 HAVO-examens en 11 VWO-examens. Het Openbaar Ministerie zegt dat er 24 examens zijn gestolen van Iben Galdun. Er zijn ook aanwijzingen dat die zijn doorverkocht aan leerlingen binnen en buiten Rotterdam. Het OM heeft tegen Omroep Brabant gezegd dat er in ieder geval examens zijn verkocht aan leerlingen van Brabantse scholen. In Tunesië zijn drie Europese vrouwen veroordeeld tot een celstraf van vier maanden plus een dag. De twee Fransezen en een Duitse zijn lid van de Oekraïnse feministische groepering Femen. Ze deden mee aan een topless protest bij een rechtbank als steunbetuiging aan een Tunesische vrouw. Nederland krijgt er een nieuwe brede televisiezender bij. Het wordt een nieuw open kanaal met series, films en sportprogramma's. De Amerikaanse mediaorganisatie Fox begint hier in augustus mee. Dit waren de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1. Willemijn Veenhoven. PNN Today. Eerste Kamervoorzitter Fred de Graaf. Heeft e. Wilders nou bewust gepiepeld of niet... tijdens de in inhuldiging van onze koning? Onze Haagse insider Boris van der Ham die denkt er het zijne van. Dat hoor je tegen Tine. En Jeroen Ploeg van TNO die is ook nog hier... zo meteen over zelfrijdende... Auto's, maar eerst de tweets van vandaag. Ja, nog oh, tweets. We zijn terug bij de persconferentie van Mark Rutte. Vandaag mochten kinderen vragen stellen aan de premier. En ik was daar ook en vroeg hem waarom hij de in ging. Ik was al jong geïnteresseerd in politiek, toen ik op de middelbare school zat. Uh, omdat de politiek over ons allemaal gaat. Uh, dus ik vond het altijd erg interessant. Oh, Oké. Okay. Nou tof. Volgens jij zelf uh, politiek? Kijk je wel eens naar het programma? Ja, ja, ja, ik kijk wel eens een journaal en zo, weet je heel Boulevard. Heel goed. View ja. Journaal of ook uh, andere? No. Nee, nee, ook, ook journaal. Je, maar lekker blijven. Ja. Leuk. Ja. Ja. Ja. Nou. nou, gaan we door. Goed, volgende Wat vindt u nou echt niet kunnen in de Tweede Kamer? En wat ik zelf een keer gedaan heb. Dat hij zei, doe eens normaal, man. En dat ik terug zei, doe zelf normaal. Ja, dat weet ik nog. Dat kon echt niet, hè? Het was wel heel leuk, moet ik zeggen. Maar het kan niet. Nee. Goed. Tijd <laughs> voor iets anders, hè. Er was ook een serieuze nood. Wat vindt u van de discriminatie en wat doet u eraan als u het tegenkomt? Ik vind het heel dom. Uh, op dit moment is in Zuid-Afrika een man in een ziekenhuis... die heel ernstig ziek is, uh, waarvan mensen bang zijn dat hij misschien doodgaat... Misschien blijft hij leven. Ik hoop dat hij blijft leven. Tuurlijk, ik ook. Ik ook hem. We brengen binnenkort wel naar de kinderboerderijen. Ik spreek wel eens in Nederland met kinderen die uit een van oorsprong Marokkaans of Turks gezin komen, vaak al lang Nederlander zijn. Die hier de tweede of derde generatie in Nederland wonen en op school zitten, en die zeggen. omdat ik Mohamed heet of Fatima. moet ik twee of drie keer zo lang solliciteren. dan oh. iemand die Jan of Mieke heet. W wacht even, hoor. jij spreekt wel eens met kinderen. die op de basisschool zitten. die <lacht> tegen jou zeggen dat ze langer moeten solliciteren? Uh, uh, ja. Ja? Ah, <lacht> dat is dat pad wel. Nou, en anyway, jij gaat door. En dan zeg ik dat vind ik ook <lacht> verschrikkelijk. Uh, tegelijkertijd geef niet op, want we leven ook in een land. waar iemand met een Marokkaanse achtergrond. nu burgemeester van Rotterdam is. Wat? Is Ivo opstelde een Marokkaan? de dat wist ik niet eens. Nou. Goh. En wat anders hoor, dat is een serieuze gedoe altijd. Slaapt u wel eens in een torentje? Moet ik even uitleggen wat een torentje is? Wie is hier wel eens op Binnenhof geweest? Dat nee. uh, is heel leuk. Als je kans krijgt, gaan we heen. Ja, dat is echt heel leuk. Ze hebben er geen achtbanen, geen zwembaden, geen botsauto's, geen patatkramen, geen schiettenten, geen wildwaterbanen, maar wel heel veel oude gebouwen. Nou, op Binnenhof heb je dus het torentje. Dat is een, echt een klein, dik gebouwtje. Het is een vrij klein kamertje. Ik had een keer David Cameron langs, mijn Engelse collega uit Londen. En die lachten zich helemaal rot over dat gekke kantoortje. Ja, ja, En toen heb je wel een stom voor zijn bek gegeven, toch? Ja. ja. Dus je zegt: kun jij wel een groter kantoor hebben, maar ik heb tenminste een mooi uitzicht. Ja, ja. Nou, weten we nou, dat ook. Terug weer. naar jouw vraag. Uh, nee, ik slaat geen, uh, geen bed. Nee. Goed. Dat klinkt mooi. Volgende vraag: Bezuinigt u zelf ook? En zo ja, waarop dan? Nee, ik, ik, ik verdien eerlijk gezegd een heel goed salaris. Oh ja, wanneer is het wel lekker in de slappe was. Ja, dus ja. daar ben ik heel blij mee iedere maand. Dat ja, ja. ik voor wat ik heel mooi vind om te doen ook nog geld krijg. Ja, ja, je verdient zoveel geld. En het is ook nog een heel goed salaris, dus ik ja. hoef zelf niet te bezuinigen. Ja, ja, ja, Mark, echt, doe eens normaal. Mijn salaris is heel hoog. Ja, Mark, <lacht> jij hebt heel veel geld op de bank. En uh, daar kan ik heel goed van leven. Ja, Mark, my god. Damn it. Heel erg rijk. Ja, leuk voor je. <lacht> Zijn we bijna klaar? Applaus. Ik heb nog één vraag voor jullie... Want natuurlijk geen persconferentie zonder een fotomoment. Ja! Wie wil er op de foto met de minister-president? Oh, nu zie ik wel heel veel vingers ja, ineens. Oh, oh, dream come true, dream come true. Meneer Rutte, als u nou daar op de voorste rijder is tussen gaat zitten, dan maak ik een foto voor iedereen. Hier. Yes. Ja. Kom hier, Mark. Mark. Meneer Rutte, ik zie alleen uw rug nu. Ik zie het alleen. Als... Ja, gaat u zitten. Eerste foto. Ja. iedereen lachen. Ik ga even heel streng doen. Ja. Zitten? Oké, okay. iedereen lachen. Nee, lachen. Cheese. <laughs> ja. Ik lag al. Iedereen lachen. Ik lachen al. Lachen. Ja. Lachen. Cheese. <laughs> ja. Lachen. Lachen. Ja. Nou. Wie hey. staat er op? Nou. Ik wil ook op de foto. Kan ja. ik er nog bij. Nee. Dat was de persconferentie willen wij. <laughs> Tot later, hè? Uh. Dat was een heerlijke Heerlijk. dag vandaag. <laughs> <laughs> spreek je morgen, Edwin. Doei, leukste morgen. Ach, dit is mooi. Elbow, one day like this. Dit is mooi Tim. Zo, so, dit is mooi. Ja. Dit is live nog mooier. Dan beginnen ze iets ingetogener. Maar ja. dit is wel echt, echt een goede plaat, ja. En deze is een versie met een, dat hoor ik net van de regisseur, met het orkest van de BBC. Ja. Op YouTube. Ja. Die zijn allemaal schitterend. Ja, ja. Het. ja dit, is, dit is echt heel goed. Elbow one day like this. Radio 1. Willemijn Veenhoven. PNN Today. Over tien jaar kunnen we in een volledig, nou ja, volledig, bijna volledig zelfrijdende auto rijden. Dat zegt Jeroen Ploeg van TNO. Hij doet onderzoek naar auto's die zelf kunnen rijden. Um, Jeroen, je hebt meerdere keren in een, nou, in een prototype zelfrijdende auto gereden. O, ja, diverse. Ja, diverse, ja, ja, hoe, ja. hoe gaat dat? <laughs> nou, Als onderzoeker uh, zit het adrenaline niveau nog tot aan je kruin. Dus ja? het is, uh, ja, hmm. ja, dat is nog niet allemaal easy. Uh, behalve de productiemodellen. Hè? We hadden net al over een auto met een ster. Uh, daar is dat wel een comfortabele ervaring als het werkt en ook wel heel goed. Uh, maar vertel het... even, want jij, want volgens mij was het in een kolonne en een je... Ja, onze eigen auto's. We hebben samen ja. met uh, TU Eindhoven technisch ja. doen we onderzoek en we hebben een, een ploegopstelling bestaande uit uh, nu drie, dat waren het eerst zes of zeven, ja. uh, die heel dicht bij elkaar kunnen rijden. En uh, normaal heb je al. Je kunt auto's kopen met adaptive cruise control. Dat is dan een radar voorop. En dan hoef je niet meer gastgevend te, te remmen. Dan kun je afstand houden tot je voorligger. Maar mm -hmm. dus je kunt niet dichtbij rijden. Dat is te gevaarlijk. Als je communicatie, dus wifi eraan toevoegt, dan kan dat wel. En nou, de overheid beveelt zo'n twee seconden afstand aan. Nou, dat is extreem veel trouwens. Uh, wij kunnen ongeveer... Op, twee seconden? Ja, dat doet niemand. Uh, okay. nee, jij rijdt op 1,1 meestal of zo, denk ik. BMW-rijder was je. Ja, dus uh, 0,9 waarschijnlijk ja. of zo. Ja, Pench ja was je. Ja, zo. Ja, je. ja, die rijdt als een wilde hoor. Petje rijdt als 0,6. Ja. ja, nou goed. Uh, onze auto's kunnen op uh, ongeveer een kwart seconde. Dus 0,25. Dat is wel dichtbij hoor, als je 130 rijdt. Dat ja? Is, uh, ja? dat is echt dichtbij. En, dan, en als de auto dan voor je dan stopt, dan stopt die voor jou ook. Ja. En dat communiceren ze? Dat ook. communiceren. Dat is ah. de truc eigenlijk. Hè, als je een radar voorop hebt, zo'n ding is niet zo snel. Uh, dit reageert allemaal trager. Terwijl als je ja. uh, communiceert, dan kun je ook al... Uh, de, de gaspedaalstand of rempedaalstand communiceren. Dus voordat hij daadwerkelijk gaat remmen... weet je al, wordt er al een sigaal naar achter gestuurd... en dan weet je al van oké, okay, dat gaat geremd worden. Ja, per, je... wifi. per wifi. Dus ja. als je T-Mobile ben je fucked. <laughs> nee, <laughs> het is sowieso een heel ander netwerk okay. als het standen netwerk. <laughs> dat, is, dat is goed om te weten. Dus, maar ja. dat werkt dus alleen maar bij auto's die dat allemaal hebben. Dus... Ja, je bent een beetje bestand tegen auto's die, er, die het niet hebben... maar het moet er niet te veel zijn. Dat wifi-netwerk heeft een bereik van, wat is het, 200 meter of zo? Ja, als 200 meter voor je geen enkele niemand communiceert... Ja, dan heb je dus niet. Maar de toekomst van auto's die zelfrijdend zijn... is dus dat ze met elkaar communiceren, die auto's... door wifi of door misschien een ander systeem. Dat is, ja... ja dat is wel wat er moet gebeuren. Anders heb je namelijk uh, het is gewoon te weinig informatie. Dus een radar voorop, is een prachtig ding, is heel bijzonder, kost een hoop geld. Alleen wat je meet is alleen maar de afstand tot je voorligger. En dat zit. Maar nou, gaat dat, dus dat weinig informatie. Uh, ga je dan ook communiceren met borden die zeggen je moet hier 70, dus gas terug, stopborden, stoplichten. Uh, I don't know, allemaal ja, verkeers. Ja, dat is wat we net noemden, die corridor naar Wenen, daar ja. gaat dat gebeuren. Ja. ja, borden, dat wordt gewoon ouderwets. Ja, is het is bij wijze van spreken. Dus maar ja, dit, maar ja. dit, wat jij nu schetst, dat is natuurlijk, je schetst ook gelijk het probleem waarom dit niet meteen gaat gebeuren. Want dit is pas veilig als alle auto's dit hebben op de weg, lijkt mij. anders, ja, het kan. anders kan het niet. Uh, ja, dan is het, nou ja, het kan wel tot op zekere hoogte, maar het is heel erg moeilijk als niet alle auto's het hebben. Nou, onvoorspelbaar wordt het dan? Dan ben je aangewezen op je eigen sensoren, lokaal op je auto, en dan heb je vrij weinig kennis wat er om je heen gebeurt. Dan wordt het lastig. Maar wat als je met zo'n auto die dat wel heeft achter een oldtimer rijdt die niet die sensoren heeft? Wat gebeurt er dan? Ja, wij, ja, wij noemen dat uh, uh, graceful degradation. Dus je gaat dan wat meer afstand houden uh, en zo, om je te kunnen voorspellen wat er niets, gebeurt. Dan, dan moet je dus absoluut zelf heel goed opletten. Uh, dan moet je weer zelf gaan opletten. Ja, ja, ja. ja dat want wel wat, geleidelijk. Want waar jij in reed in die kolonne? Dan je, niet, je hoeft er niet te sturen, je hoeft er niet te remmen? Ja, ik moest wel sturen nog. We zijn ja. bezig met het niet meer hoeven sturen, maar dat moest ik nog wel doen, ja. Ja, maar goed ook. En wanneer ja. kunnen we nou gewoon uh, onderweg naar het werk een krantje pakken, koffie drinken... en, uh, en ergens in Hilversum denken, ah. verdomd, ik ben er? Nou, dat komt steeds die tien jaar. Uh, ik, ik denk over tien jaar op afgescheiden banen of zoiets. Hè? Dat is een soort ja, privé openbaar vervoer dan zou dat gaan kunnen. Denk ik. En heb je een afgescheiden soort busbaan, maar dan voor auto's ja, die systeem of zo. hebben. Ja, of een vluchtstrook voor auto's en dan voor uh, en, rijden... en dan kan ik dan gewoon invoeren Amsterdam, Hilversum en joh, ik ga nog even een half uurtje slapen. Ik nou, word wakker of... als we er zijn. In wezen wel, ja, want je kan niet zeggen... Ja, jij, jij, ik zie jou zo opleveren. Maar niet Jij gaat hem dan ook tweaken, dat hij net iets te hard rijdt. Vind jij mooi? Zie ja. dus je kan je Even een trucje doen nog. Maar dat nou, kan dus over tien jaar. Nou, je over tien... moet nou, over tien jaar, godzijdank, over nee, vijftien jaar. Maar geen honderd jaar. Ik bedoel, het is echt een mij-toekomst, nee, wel... hebben we het over. Ja, niet te ver meer. Ja. Ja. Hoewel ik natuurlijk ook weer in gaan stinken dat General Motors een tijdje geleden, een tijdje ja. geleden, in de jaren vijftig, die voorspelde ook al van nou over vijftien jaar. Die hadden toen ook een slimme Jeroen-ploeg gaan zitten of zo, weet ik ja. veel. En die zei in al zijn wijsheid: over vijftien jaar gaan wij autonoom rijden. Nou, dat is dus uh, eind jaren zeventig. <laughs> we hebben nog steeds een stuur en zo. Dus die zaten dertig jaar fout, minstens. Ja. Misschien ik ook wel. Nou ja, Goed, zien we tegen die tijd ja. spreek ik je erop aan. Ja. Tim Coronel. goedenavond. Goedenavond. De snelste man van Nederland, coureur Tim Koronel. <laughs> um, ja, jij hebt ook wel eens in een zelfrijdende auto gezeten. Laat me raden, dat vond je niks. Uh, uh, uh, uh, uh, 1-0 voor jou. <laughs> ja. Jamie, Mickey. Nou, ik moest heel erg wennen, eerlijk. is eerlijk. Ik, uh, met, uh, automatisch inparkeer. Ja, ik ben natuurlijk nog van het tijdperk dat ik alles zelf bepaal. Hè. Ja. En, uh, en ik, ik vind het wel terecht om dat zelf in de hand te hebben. Al kan ik me overigens wel voorstellen dat er ook dat af en toe mensen op de weg zien rijden, qua-mogolen, dat ze... Ja, wat, <laughs> wat mij betreft dat ze wel zo'n uh, systeem mogen hebben. Ja. Waar kon jij echt een beetje om je heen zitten koeken en een boek lezen? Ja. Hij parkeert hem dan helemaal netjes in. Naar de cruise control heb je natuurlijk ook. Dat hij automatisch gaat remmen en alles. Terwijl je eigenlijk met je voet zit je erboven. Want stel je voor dat hij hier niet reageert. Ja, dan ben je het haastje. Ja, Kortom, het is, je hoeft niet zelf te rijden, maar je zit wel alsnog enorm op te letten. Ja, ja, ja je hangt erbovenop. Ja. Ja, ja, ja. Wij zijn natuurlijk van een generatie dat wij niet uh, die durven... Uh, over te laten aan de computer, ook al denk ik wel, dat natuurlijk, dus zie ik nu ook al aan de jongere generatie met de social media en het dit en het dat, hoe die allemaal zo snel uh, al in een andere, uh, ja, andere vorm zitten, net zoals uh, mobiliteit. Ja, dat zie, dat zien, die jeugd ziet dat heel anders. Wij ja. wilden vroeger altijd een mooie auto, een Alfa van een BMW. Dat interesseert ze helemaal niet meer als we van A naar B gaan. Wat ik mij even afvraag, Jeroen, aan tafel. Um, de, straks zijn die auto's er. Wie is er dan, en er, komt, en er gebeurt een ongeluk, wie is er dan verantwoordelijk? Want ik ga natuurlijk zeggen, ja, hé, hey, hallo, ik, ik rijd niet zelf. Dat, het, het ligt aan het systeem. Ja, daar kan ik geen antwoord op geven. Dat is eigenlijk een van de problemen. He, automobiel, automobielfabrikanten willen gewoon niet uh, die aansprakelijkheid onder alle gevallen Dat kan nu toch ook niet? Je kan dan niet zeggen, als je motor uitvalt, hé, uh, hey, uh, Ford, uh, wat is dit nou? Nee, maar als jij een, nee. een zelfrijdende auto koopt... Precies. dan als we uh, een systeem beloven waarmee ja. je de krant kan lezen, en dat kan niet... En dan, ja, oh. Ik weet niet wie dan aansprakelijk gaat worden. Maar is het dan wel een reële optie dit? Want de fabrikant gaat er ook niet die aansprakelijkheid op zich nemen, denk ik. Ja, uiteindelijk wel. Iedereen weet wel dat dat eraan zit te komen. Er wordt een disclaimer ingebouwd, die moet... Ja, en die gaan daar rekening mee houden in de prijs van de nieuwe auto's natuurlijk en zo. Dus uiteindelijk komt er wel een oplossing voor, dat weet ik zeker. Nou zegt Tim Coronel m'n op de weg, maar even serieus. Mensen met een handicap, blinde mensen, dat wordt allemaal heel anders dan misschien. Nee, maar serieus. Nee, maar dan kan je als... Nee, maar ik meen het. Mensen die nu niet kunnen rijden, <laughs> zouden dan misschien gewoon hun auto kunnen stappen en zelf naar het werk kunnen gaan. Linde mocht gewoon in een Opel Achille, ja dat kan. Nee, Maar ik bedoel, mensen met een handicap of wat ook, dat dat... Ja, Jeroen? Ja, nou ja, ja, uiteindelijk wel. Kijk, de truc is een beetje, als je belooft dat je auto autonoom kunt rijden, dan kun je niet zeggen... Van nou, als het dan even gevaarlijk wordt en kritisch... ja nee dan moet je wel ingrijpen. Ja, Dat kun je dan niet meer verwachten. Van niemand meer. Uh, en dan kun je dus ook als uh, blinde debiele mongoolnoten... ja, uiteindelijk... Met Tim, met Tim, als ik het goed begrijp, voor jou is de Londen wel vanaf over tien jaar. Ja, dan is de Londen wat mij betreft vanaf. Nee, nee, wat ik nee. doe, Gewoon lekker een oldtimer pakken... met uh, uh, lekker een dikke motor erin... en uh, lekker, uh, ja, gewoon nog steeds mijn oude ding doen. Ja. Uh, Jeroen, tot slot, wat, wat moet er echt nog gebeuren? Wil dit er komen? Wat zijn de obstakels? Uh, nou, die aansprakelijkheid is een heel belangrijk obstakel. Ja. Uh, misschien wel de belangrijkste. En uh, Tim had het net even over de, de nieuwe generatie. Ik denk ook dat wij ouderen een obstakel zijn. De jongere generatie, die kikt niet ja, meer op Ja, benen. <laughs> ja sorry. Maar Waarom? de jongere generatie kikt niet meer op, niet zowel op BMW's en zo. Die, die willen gewoon geautomatiseerd, die willen met hun telefoon spelen. En die zijn veel makkelijker in het accepteren van dit soort technologie. Dus de oude, Dat oude is... generatie moet even afscheid nemen ja, en dan... dan... moet je gewoon wachten tot ze met hun oldtimers uitgestorven zijn. Tuurlijk, ja. samen met de krant, de papieren krant. <lacht> <lacht> nou ja. Mag ik een hele korte kritische vraag stellen nog? Google heeft toch al jaren een auto die rondrijdt op de, ja. op de planeet zonder uh, iemand achter het stuur? Ja. Uh, ja, maar die gaat echt niet. Uh, die heeft geen knop van rij van uh, Californië naar, uh, naar weet ik veel, Washington. En hij doet alles zelf. Die moeten eerst door de straat heen gereden zijn. Dan moet alles gescand zijn. Dan weet hij zijn route en dan kan hij die route herhalen. Dus ja, of dat nou. Dan moet je eerst eens even weer naar Groningen rijden. En dan kun je nog eens automatisch naar Groningen. rijden. Ja, ik, ik teken ervoor als ik één keer heen en weer naar mijn werk rijd dat ik ja, volgend hoef te rijden. En... Ja, oké, okay, ja, dat, dat kan je dan doen, ja. Maar in hoeverre die, die reageert op onvoorspelbare situaties... Nou, ik weet niet, hoor. Tot nu toe zitten daar nog gewoon twee hooggekwalificeerde onderzoekers in... die ermee rondrijden en geen uh, okay, Tim bejaarden Hofman. in een uh, Opel Gila. Ja. Over ongeveer tien jaar, dan zouden ze er moeten zijn... die min of meer zelfrijdende auto's. Ik hoor je een aantal voorbehouden inbouwen, Jeroen Plot van TNO. <laughs> Tim Cornell, ik heb het je niet hopen. Dank je wel. Nee. Oké, okay, graag gedaan. you in a bar. I never thought it would come this far. Patience is a thing. Montreal, just a flirt. Geert Wilders die mocht maar beter niet naast koning Willem-Alexander... staan bij de inhuldiging. Dat zou veel te veel ophef veroorzaken... vond de voorzitter van de Eerste Kamer, Fred de Graaf. Tenminste, dat is het verhaal, grote verhaal vandaag... in de Volkskrant. Um, er bleek dat hij er alles aan heeft gedaan... om iemand anders dan Wilders op die belangrijke plaats... van de in- en uitgeleide comité neer te zetten. Onze politiek commentator en oud 66 kamerlid Boris van der Ham. Goedenavond, Boris. Goedenavond. Ja, iedereen valt nu over de graaf heen en de hele Tweede Kamer staat achter Wilders. Um, wat vind jij daarvan? Is het inderdaad een beetje dom van de graaf? Ja, nou, als het echt waar is hè, en als alles klopt, ja. dan vind ik het niet een beetje dom. Dan vind ik het echt een, een doodzonde, eerlijk gezegd. Ja. Ja, kijk, een Kamervoorzitter die moet echt onafhankelijk zijn. En ongeacht of je het eens bent met een politieke partij of niet, dan moet je onafhankelijk zijn. Um, en dat is wel, ik bedoel, pas hadden we die, uh, ik weet niet of je dat nog kan herinneren, dat de Kamervoorzitter van de Tweede Kamer, Annuske van Miltenburg, huilend wegliep toen uh, ja. ja, Hart Buma suggereerde dat, hij, dat zij niet onafhankelijk zou zijn. Ja. Nou, dat is dus een echt heel belangrijk uh, dat een Kamervoorzitter onafhankelijk is. En als, dit, als hij dit echt heeft gedaan, dan... Ja, dan ongeacht wat je van Wilders vindt, dat kan gewoon niet. Maar als hij dit echt heeft gedaan en dat kan echt niet, dan moet hij dus weg? Ja, ik vind dat, ik vind dat eigenlijk wel. Ja, ik vind als hij je, als je, als je dit echt aan Toma heeft gedaan, dan, uh, dan kan je niet aanblijven als voorzitter van de Eerste Kamer. Hey, nou, nou hebben we heel veel Tweede Kamerleden uh, uh, gehoord, maar wat vinden ze in de Eerste Kamer ervan en, en vooral bij de VVD zelf? Nou ja, ik denk dat als het inderdaad waar is, dat ze zich daar, uh, denk ik, erg voor schamen. Ik denk wel dat over, over het algemeen um, in de Eerste Kamer er toch anders met het, laten we zeggen, met het uh, fenomeen Wilders wordt omgegaan dan in de Tweede Kamer. Ik denk dat de Tweede Kamer is natuurlijk wat meer streetwise. Hè? Dus die, ja, die hebben natuurlijk een opvatting over Wilders. Uh, maar ja, uh, er zijn heel veel partijen in de Kamer en die hebben allemaal hele uitgesproken opvattingen. En die gaan elkaar hart en hart te lijf, maar ze, ze gunnen elkaar wel het, de plek onder de zon. En je ziet dat in de Eerste Kamer er wel veel meer een soort van, ja, ik moet maar een beetje jaren negentig cultuur is, waarin dat soort opvattingen, bij wijze van spreken, uh, mm, ja, maar, wat anders worden behandeld hoe bedoel dan in de Tweede Kamer. Je, hoe bedoel je dat soort opvattingen? Nou ja, dus, dus bijvoorbeeld iemand als Wilders, die, uh, uh, die natuurlijk opvattingen heeft die uh, omstreden zijn, maar ja, dat geldt eigenlijk voor elke politieke partij, um, die uh, in de Tweede Kamer wordt wel gezegd, nou die moet je, moet je mee in debat gaan, maar die wordt wel gelijk behandeld. En, en wellicht is er in de Tweede Kamer wat meer begrip voor het feit dat de graaf ja. wellicht zegt van, nou ja, dat, uh, nou, ik vond dat toch niet helemaal netjes. En dat maar je is bedoelt... Uh, je een bedoelt politieke correctheid ja. die, die uh, niet meer van deze tijd is ja, in, de, in de Eerste Kamer nemen ze de nieuwe politiek dus enorm aanhalingstekens, want zo nieuw is het allemaal niet meer niet zo serieus. Nou, ja, die gaan dan misschien wat anders mee ja. om. En dat is niet een goede zaak, want iedereen die een opvatting heeft... en die wordt gekozen in de Tweede Kamer, moet gelijk behandeld worden. Stel, wat, wat, wat denk jij... Uh, die theorie heb ik vandaag ook gehoord. Heeft hij dit wel helemaal in zijn eentje bedacht? ja, dat is natuurlijk een beetje de vraag. Kijk, als dit... Uh... Met de Tweede Kamervoorzitter is afgesproken. Dan heeft zij een probleem, maar zij heeft gezegd: blijft mist hier niks van. Um, het kan ook zijn. Er wordt dan gesuggereerd of de RVD, hè, dus de, de, de heeft dienst mee Ja. ja dat, is, dat, dat Dan moet je ook een beetje maar uitkijken voordat je dat gaat beweren. Dat moet echt bewezen zijn. Als dat zo is, dan heeft Mark Rutte een onmiddellijk probleem, want Mark Rutte, die is de baas, die is verantwoordelijk ja. voor de RVD. Nou ja, en als die erachter zit, dan heeft de premier direct ook een probleem. Dus um, het kan nog een heel staartje krijgen, dit wow. Goed, dat gaan we wel op van vandaan. Dankjewel. BNN Today. Willemijn Veenhoven. De laatste woorden als, in als eerste. Jesse Klaver. Goedenavond, Willemijn. Wat de nieuws deze week over de gestolen examens. Ik snap echt niet wie het in zijn hartjes haalt om de examens te stelen. En ik snap ook niet hoe het er godsnaam mogelijk is geweest dat ze uit de kluis bij een school gejat. Het is eindelijk nieuws vandaag en ik hoop dat heel veel mensen mooi nieuws krijgen de komende dagen. Dat ze te horen krijgen dat ze zijn geslaagd. Van mijn kant alvast, van harte gefeliciteerd en maak iets moois van. Schoenontwerper Floris van Bommel. Hey Volemijn, ik was vorige week verslaggever op het Forter Rock Festival in Nijmegen en Motorhead trad erop. En ik had een fantastische grap over die bandpraat, Als iemand over ze zou beginnen. Ik had me voorgenomen om een lekker adrem op zijn bramen te zeggen, en als je nou geen motor hebt, Maar er was alleen maar één dikke Duitser die over motorhead begon. Ik heb die geld nog wel geprobeerd, maar het sloeg een beetje dood. En mijn eigen moeder. Ha, lieve kind. Maandag hoorde ik op de radio iemand eersteling kiezen... als niet-eetbaar artikel uit een rijtje woorden. Als in dat rijtje andere verkeerd uitgesproken woorden... als bommelding en pijpentuitje hadden gestaan... had diegene misschien eersteling herkend als eersteling. De bekende aardappel. Nou, over eten gesproken, kom je morgen weer eens een tofstie eten? Ja, mam. Straks op Pinkpop, nu al op Radio 1. Acoustische live-optredens van Kensington. We are, we're our own way. Oh, Poets. A fire, a fire. Blue kids coming in the town. She sings big en Christopher Green Deze week elke werkdag tussen 2 en half 4 bij Dit is de Dag Op Radio 1 Het nieuws van alle kanten Woo!